Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De grensovergang tussen Egypte en de Gaza-strook is weer open. Volgens grenswachten bij de stad Rafa... hebben tientallen gewonde Palestijnen Gaza verlaten. Ook zouden er vanuit Egypte zo'n 80 vrachtwagens... met hulpgoederen de Gaza-strook in zijn gereden. De grens werd vrijdag nog gesloten... toen er berichten kwamen dat er gewonden werden beschoten. In Oostzaan, in Noord-Holland, is een bestuurder betrapt... Die ruim 170 kilometer te hard reed. De man reed op de A8 en liep tegen de lamp bij een controle... met een snelheid van 282 kilometer per uur. De 40-jarige bestuurder is zijn rijbewijs kwijt... en zijn auto is in beslag genomen. Flink schrikkig gisteravond voor een gezin in het Brabantse Schijndel. Daar is de politie het verkeerde huis binnengevallen. In het huis woont een gezin met drie kleine kinderen. En die zijn zich rotgeschrokken... toen rond half negen de voordeur van hun huis werd geforceerd. De politie was op zoek naar een man. Maar het gezin bleek helemaal niks met hem te maken te hebben. De politie heeft sorry gezegd en de man wordt nog steeds gezocht. Ja, en het wordt kouder, donkerder de pumpkin spice lattes vliegen je om de oren. En voor veel mensen die single zijn, is dat HET moment om iemand te vinden om de winter mee door te komen. Oftewel cuffing season. In Amsterdam vroeg een verslaggever van AT5 op straat aan jonge singles waar zij naar op zoek zijn. Nou, sowieso lekker cozy gewoon. Lekker, uh, als het slecht weer is lekker op de bank met z'n tweeën. Lekker wat lekkers eten erbij. Lekker in de lof ziet met z'n tweeën in de bios. Ja, heel veel knuffelen. Ja, die zien dat wel zitten dus. Maar wat wat gebeurt er na cuffing season, als het zonnetje weer gaat schijnen? Nou, deze meid weet het wel. Had girl gewoon, ja. ja. <laughs> en als je op vakantie gaat, dan moet je wel single zijn, vind ik. Nou, eens even kijken of het een beetje knuffel weer wordt. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Het wordt een graad of 9. Morgen wordt het kletsnat, veel regen dus. En het wordt 13 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 over de kasseien.